Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten met coronavertraging moeten gratis een jaar extra kunnen studeren. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer. Op die manier moeten ze de achterstanden inhalen die ze hebben opgelopen door het thuis studeren. Er zijn grote zorgen over studenten die zo'n beetje alles thuis moeten zien te rooien... en het afgelopen jaar bijna geen collegebank hebben gezien. Het plan komt van GroenLinks en D66. De druk en de stress bij studenten is enorm in deze coronapandemie. En daarom zeggen we eigenlijk, geef ze nou een beetje de ruimte. Het is een belangrijk signaal wat we vandaag geven. Het is niet erg als het even niet lukt. En als je uitloopt, dan kan je een jaar langer collegegeld vrij studeren. En studenten maken zich echt zorgen. Ze zijn bang dat ze door die studieachterstanden minder kans maken op een baan. Hebben als stress vanwege studieschulden of gebrek aan woonruimte. Dus we hopen hiermee ook een stukje stress bij studenten weg te kunnen nemen. En sommige partijen, zoals de ChristenUnie, willen nog meer dingen regelen om jongeren door de coronacrisis heen te helpen. Op het vliegveld van Maastricht is vanmiddag een verstekeling gevonden in het landingsgestel van een vliegtuig. De illegale passagier lifte mee op een korte vlucht vanuit Londen. Daarom heeft hij het waarschijnlijk ook overleefd, zegt de woordvoerder van het vliegveld. De verstekeling was er ernstig aan toe en is naar het ziekenhuis gebracht. In Tilburg krijgen mensen nu pas post op de mat van de afgelopen zes jaar. Een postbezorger, daar heeft jarenlang ruim 10.000 brieven in zijn huis achtergehouden. Een collega van hem ontdekte dat zijn fiets met tassen vol post gewoon voor zijn deur stond. En even later werden de flinke stapels brieven in zijn huis gevonden. Jordan uit Lobit in Gelderland heeft de medaille voor dierenheld van het jaar te pakken. Hij heeft een zwemmende vos gered die er door het hoogwater in problemen was gekomen. Moet je slepen? Moet je slepen? Ja. Oh, Zie je? Zie je? Nu is het wel redelijk tam, hè? Goeie oh, pedal. Goeie oh, pedal, hè? Jordan was samen met een collega aan het kanoën om bevers te tellen toen de vos opeens voorbij kwam. Jordan sloot het beestje in zijn nekveld te grijpen, was de vos niet heel blij mee. Hij probeerde Jordan eerst nog te happen, maar werd in de kano weer rustig. Aan land hebben ze de vos weer losgelaten. Het weer, vanavond en vannacht valt er op sommige plekken regen. Morgen veel bewolking, maar het blijft droog. Het wordt 8 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland viel op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knoop het Watergraafsmeer en Muiden. 4 kilometer en een dikke 5 minuten vertraging vanwege een oliespoor zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de verkeersinformatie. We zijn allemaal klaar met corona. Alleen is corona nog niet klaar met ons. Het virus is er nog.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 Ja, bijna acht minuten deze van Ghost Echo en de Conspiracy Leader. Straks gaan we praten met Alex Nieuwland. Nieuwland heeft een nieuwe, ja, nieuwe single uitgebracht. Dat doen we zo direct om tien voor half negen. En ook Jente Charlotte komt aan het woord. Dat zo dadelijk. Maar nu gaan we verder met Ayal. Want vorige week heeft Arjen daar wat over gezegd van deze nieuwe single. Lone Wolf. I'm coming in, You're all gonna turn around and look at me naturally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 Nee, het leven, dat lijkt me ook niet wat. Het dachtig worden wil ik wel, als het mag. Mensen die gelukkig zijn, die gaan ook een Mensen die niet dood zijn.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 gezellige gast, Pellebast... want uh, die schaalt achter Astronaut, komt gewoon hier uit uh, de provincie. Geldt niet voor Aron... want uh, dat is een samenwerking... Uh, die komt uh, deels uit Overijssel... en deels uit Zuid-Holland. Aron komt uit Zuid-Holland. En uh, Lise, die komt uit Deventer. Dus dat... Uh, is het verschil. Uh, dat is het logistiek... wel enigszins op te lossen. Want dan uh, stuurt de een de partij op... en de ander ook weer. En dan wordt het geheel. Of uh, doen ze alsnog... ergens... Dat ze op anderhalve meter afstand een, een, iets opnemen. Langwolf was dat daarvoor. Uh, nu toegekomen aan weer iets. Wat ik. Uh, ja, ik krijg, op een gegeven moment krijgen we een, een duim van iemand. Uh, die, die, die jongen die, uh, is een van uh, de leden van Sister Zonnebloem. Dan kom je dan op een gegeven moment achter. Want wie lijkt ons? Dan ga je kijken. En dan zie je. Oh hey, Hij uh, heeft een opleiding. Lars hebben we het over. Uh, die is van Sister Zonnebloem. En uh, ja, op een gegeven moment. Uh, Kom je erachter dat ze een EP... en die EP is nog vrij recent ook... dus die kunnen we dan ook laten horen. Dus um, deze Vu heet de, de EP... en een van de nummers die op die EP staat... is deze. En dat nummer dat heet Big Blue Carousel. En het is van Suster Zonnebloem. denk ik toch aan een beetje Amy Winehouse. Als ik hoor, de, de intonatie van de stem... doet mij daar sterk aan denken. Maar het is toch echt... Sister Sonnebloem. Uh, we zaten al, Marcus en ik... al zoiets te bedenken van... Uh, ja, Nederlandse bandnaam bij Engelstalig werk. Dus dan uh, denk je van... beter had het dan uh, geheten als het Sister Sunflower. Maar ik denk dat ze dat uh, met een reden hebben gedaan. We uh, gaan uh, praten met uh, Alex Nieuwland. Uh, goedenavond, Alex. Hallo. Ja, hallo. Um, uh, ja, Alex, jij bent uh, de man achter Newland. En dat uh, heeft natuurlijk alles uh, te maken ook met je achternaam. Toch? Uh, klopt. Ja, ja hoor, Ja, dat klopt. Helemaal. Ja, ja um, want uh, ik, ja, jij kwam bij mij op de radio op een gegeven moment toen je een, uh, ja, een soort van ode bracht aan David Bowie. Just like oh. Bowie. Oké. Okay. Zo, zo, zo ben ik aan je gekomen in ieder geval. Oh, wat goed. Ja, ja. Dat, is alweer, ja dat is alweer even geleden inderdaad. Maar ik ja. uh, denk dat dat in het begin vorig jaar ergens was. Ja, dat uh, klopt. Ergens, uh, ja. In, in, uh, ik denk uh, ergens in de zomer van 2020. Toen heb je hem uitgebracht. En ik vond dat best wel uh, een uh, bijzonder nummer. Uh, zeker ook dat er inderdaad ook een laag in zat... Oké, okay, ja. dat is mooi om te horen. Ja, uh, ben je, uh, ja, als we het dan toch even over Bowie hebben, maar wat uh, trok jou zo aan in hem? Ja, het, het, het rare is, toen hij overleed, besefte ik pas hoe geweldig ik hem vond. Ja. En rond die tijd was ik ook naar, uh, naar de tentoonstelling in Groningen geweest over zijn leven. En uh, ja, ik denk alles wat hij gemaakt heeft en het laatste album, dat was ook zo indrukwekkend. Lazarus, uh, hè? Ja, Had je het, uh, ja. ja, Lazarus heette ja. dat toch? Uh, uh, Blackstar, toch? Of ja, Blackstar. Ja, is ja, ja. Blackstar. Ja, ik haal het door elkaar, ja. maar het, uh, het, het ja. is eigenlijk hetzelfde. Ja, ja geweldig. Dus, dus eigenlijk was het, ja, weet je, Bowie was er altijd. En, en, maar toen werd je eigenlijk weer een beetje met de neus op de feit gedrukt, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, en, en dat was dan voor jou het moment om, om een, een song op te nemen wat een beetje in het verlengde daar lag? Dat is ja, een beetje... Nou, ik, ik weet niet eens of, het, of ik daar nou muzikaal uh, zo uh, mee bezig was, om het daar uh, uh, uh, naar te laten klinken, maar de tekst ging daar wel een beetje over. Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje een krink, krinkslag, hè. Uh, I wanna sing like Bowie. Ja. Dat, uh, dat gaat me nooit lukken, natuurlijk. Nee, er, er is er maar één eigenlijk, maar goed. Uh, um, toch ben jij al wat uh, lange tijd bezig. Ja, dat klopt. Ja, ik, ik ben uh, uh, heel lang in bands uh, bezig geweest. Uh, ja. Maar solo uh, als nieuwland uh, eigenlijk sinds 2016. Dus ja. nu een jaar of vijf. Ja, wat, uh, wat, uh, wat is het dan het verschil? Want uh, trok je dan toch niet uh, dat helemaal aan in, uh, in het uh, spelen van een band? Is dan toch uh, ben je dan beperkt in je mogelijkheden, moet ik het zo zien? Ja, nou, een beetje door de omstandigheden ben ik gestopt. Uh, fasie in leven, werk, kinderen, uh, dat soort dingen. Uh, met bandjes spelen en, uh, en, en tot diep in de nacht uh, het land doorreizen. Uh, een tijdje daarmee gestopt, maar muziek blijft natuurlijk altijd trekken. Mm -hmm. En inmiddels had ik de mogelijkheden om thuis gewoon heel veel uh, te doen. Mm -hmm. uh, en bijna alles gewoon zelf te doen. En daar had ik zoveel lol in dat ik dacht, van, nou, ik kan ook wel eens wat uitbrengen. En zo uh, zijn er inmiddels <laughs> in vijf jaar vijf albums verschenen. Dus dat, uh, dat gaat me aardig af, dacht ik. Ja, uh, hoe zijn de reacties uh, er eigenlijk op? Ja, ik moet zeggen, het is, het is altijd best wel lastig. Hè. Ik kies natuurlijk niet voor de, voor de gemakkelijke weg... in die zin van uh, dat het misschien allemaal zo heel erg gemakkelijk in het gehoor ligt. Mm -hmm. Eén misschien wat meer dan het ander. En als je de alternatieve hoek op zoekt... dan, uh, dan maak je jezelf uiteraard al wat moeilijker. Maar ik moet zeggen dat het de laatste tijd best wel, uh, wel uh, beter gaat... of ja, hè, wat, wat aantrekt, uh, wat mm -hmm. meer aandacht... plaats goede recensie in een uh, landelijk uh, muziekblad... ja, dat... Dat helpt natuurlijk allemaal wel. Het is allemaal kleine stapjes, maar het gaat wel vooruit. Ja, ja want uh, je bent ook uh, door... Uh, uh, ja, wij werken samen uh, dan met 3 voor 12 Noord-Holland, maar ook uh, 3 voor 12 in Friesland had je ook al gespot. Ja, zeker hoor. Ja, zeker. Die pakken die pikken, uh, het echt wel op de laatste tijd, dus dat is hartstikke mooi. Ja. Ja. Uh, dan heb je nog, uh, nog een EP uitgebracht uh, het afgelopen jaar, Tomorrowland. Ja. Ja, het was, ja precies, ik tel hem eigenlijk als een album, maar goed, zeven nummers zitten er een <laughs> beetje tussenin hè? Ja, ja EP-album, ja. ja wat is het eigenlijk dan? Ja, dat was uh, volgens mij in september uh, afgelopen jaar. Ja. Um, en en daar, daar heb ik wel echt wel heel veel uh, goede reacties gehad. Uh, Lust for life magazine heeft daarover geschreven en uh, dat, was, dat was wel heel erg mooi. Een beetje, indie, een beetje de indie kant eigenlijk, uh, een beetje ja, op he? Ja, en dat, dat album was wat minder gitaar georiënteerd, toch iets meer, nou ja, de moderne kant op, wat meer met samples en dat soort dingen, dus uh, toch een beetje een andere, een andere richting op, alhoewel het laatste liedje wat ik heb uitgebracht toch wel weer heel erg uh, gitaar uh, is, dus het vliegt ook wel een beetje alle kanten op met mij misschien ja, nou ja goed, uh, uh, ja want we komen ook uh, toe aan die single die je nu hebt uitgebracht, maar dat is nog een single die, uh, die had je eigenlijk, of tenminste uh, het, het muzikale arrangement had je al, al lange tijd had je dat al liggen, maar door de situatie uh, van nu is dat uh, weer ineens actueel geworden. Ja klopt, ik heb dat liedje geschreven vorig jaar april. Ja. Uh, dat heet Brave New Normal en dat gaat over ja, hè, we zitten nu in een keer in een soort nieuw normaal. Uh, we moeten maar even dapper zijn en nog ons doorheen slaan. Maar dat kan mm -hmm. wel moeilijk worden. Want ik denk niet dat ik het uithoud tot jullie eh, zong ik in dat liedje. Maar ja. dat was vorig jaar. En, en, en nu ja, dat zien we eigenlijk een jaar verder: nog met hetzelfde. Dus het is wel heel erg actueel nog steeds. Ja, uh, is dat ook zo? Uh, waar, waar, waar heb je dan? Waar is dat liedje eigenlijk ontstaan? Want... Ik, ik meen dat je uit Harlingen komt, dus, uh, en ik weet, ik, weet, uh, ik weet wel iets van Harlingen, dus ik weet dat daar de boten van uh, naar Vlieland en de Schelling vertrekken, ik, ik benoem maar wat. Sta je dan ja. daar te kijken en bedenk je dan daar de song, bij wijze van spreken? Ja, nou, ja, hoe liedjes ontstaan, dat is, dat, dat, dat, dat is heel verschillend. Hmm. Uh, dit liedje is denk ik toch, ik, ik las ergens uh, de term Brave New Normal, ja. en eigenlijk heb je soms genoeg aan een titel... Om, om, om aan het werk te gaan. En dan, ja, dan ontstaat het gewoon. keer hm. dus, uh, stond ik niet naar de boten te kijken. Dat <laughs> <maar>, uh, <laughs> kan ook zomaar. Ja. Maar, uh, uh, maar kwam het eigenlijk gewoon vanuit die titel die ik gewoon heel, uh, mij heel erg aansprak. Mm -hmm. En uh, ja, daar, daar, daar volgt het eigenlijk uh, vanzelf uit. Ja, ja want ik, ik, uh, ja, Hardingen, ik vind het uh, best een mooie stad. Uh, ja in, in, Binnen de familie zeggen we dan altijd het pittoreske Hardingen, maar, nee. <laughs> maar uh, het is altijd uh, de mooiste plek om naar, een, um naar twee Waddeilanden te vertrekken. Dus, uh, dus oh. ja, ik, ik heb altijd uh, toch, uh, kom ik daar altijd met genoegen kom ik daar uh, meestal wel. Ja, dat geldt voor veel mensen. Ja, uh, maar, maar het is ook uh, best, uh, ja, uh, als je even al even daar op een van die dijken loopt... ja, dan uh, ben je toch wel in een andere wereld. En kan je, denk ik, ook wel... Ja, iets bedenken. Is, is, is dat een plek... waar jij ook uh, je liedjes uh, schrijft... of, of ja, bij je opkomt, of niet? De stad inspireert me wel. Ik, ja? ik, ik, ik speel zelfs met het idee... om een heel album uit te brengen... over uh, 0517, zoals ik het noem. Ja. Uh, uh, dat zou zomaar kunnen. Uh, het inspireert me zeker. Hmm. Uh, hey, ook het landschap hier... Uh, de wijdheid. Uh, Elke dag uh, stap ik op een fiets en dan uh, en dan kijk ik even op de eilanden die liggen. Dus dat klopt wel. Ja. Uh, uh, en ze liggen er nog. Dus en natuurlijk inspireert je dat. Uh, maar uh, ook, ook hele andere dingen hoor, zoals, nou ja, dit uh, corona gebeuren, maar uh, ook uh, historische figuren, uh, Bowie kwam voorbij. Ja, ja. He? Dus, dus, dus het, ga, het, het vliegt soms alle kanten op. Ja, uh, dit, dit is een beetje een schurende song, hè? Brave New Normal. Uh, is dat nou eigenlijk ook van het schetsen van... Ja, um, van uh, ik, ik, ik, ik, ik kan me er ook niet helemaal bij neerleggen. Maar toch moet maar, ik het uh, ja, doen. Ja, het, het, ik, ik heb er ook wat kritiek op, op gekregen, vreemd genoeg, op de sociale media. Van, uh, waarom maak je nu een liedje waar je uh, het... Uh, het nieuwe normaal uh, propageert. Nou ja, dat verre van dat. Als je de tekst uh, laat... Ja, dat bedoel ik. Uh, gaat het er juist over dat ik me daar helemaal niet aan kan wennen en dat ik er niet aan wil wennen en dat uh, ik me afvraag of ik jullie wel haal. Ja. Dus volgens mij is wel duidelijk wat ik ervan vind. Alleen, ja, het is wel de realiteit. Hè? We ja. hebben er nu gewoon mee te dealen en, en je moet toch een ja, manier vinden om daarmee om te gaan. En voor mij is muziek daarin wel een hele... Een hele belangrijke. Ja, uh, uh, is het net zo als uh, de meeste muzikanten schrijf je nu ook veel meer? Doordat er geen optredens zijn of wat dan ook? Ja, ik, ja, ik, ik uh, ben men noemt mij wel uh, manisch uh, uh, productief uh, hier. Uh, <laughs> Dus uh, aan, aan liedjes schrijven geen uh, gebrek, ook niet toen er uh, geen corona was. Ja. Uh, dus maar ja, je, je hebt verder uh, geen mogelijkheden als muzikant. Hè? Dus optreden inderdaad. En en optreden uh, is, is, is één. Maar wil je goed optreden, moet je ook heel veel oefenen. Hè? Dus met de band uh, in de in de oefenruimte, uh, dat is er ook niet bij. Dus inderdaad, als je muziek wil maken, dan is dat in je eigen studiootje. En dan uh, ja, dan. Dat beperkt zich dat uh, tot dat. Ja, zullen we hem dan maar even laten horen? Een uh, brave, new, uh, brave New Normal. Uh, normal. Ja, nou, lijkt me hartstikke goed. Dan gaan we hem even draaien hier. is dus, uh, Newland met uh, Brave New Normal. I up in this brave New Normal. And I feel like I'm the.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 new normal, And it beats the living daylights out of me Everyday life has changed to formal But I love and passion will never cease to be everything I dream of Everything I slow decay It's all that I believe in All that really matter It got stashed away Corony day by day I don't want to upset the apricot But I'm slowly losing grip I'm gonna make it Almost Josephine deed uh, dat uh, was eten aan Huis. Samen met Jori van Gemert. Uh, waarmee hij dat uh, nummer heeft uh, opgenomen. En het uh, is, als je het uh, goed een beetje gevolgd hebt. een echte murder ballad. Want uh, daar uh, is het ook een beetje uh, op uh, gebaseerd. Hij heeft het, uh, geloof ik, ergens geschreven. Uh, toen hij op een gegeven moment uh, in de trein. en een station uh, zag. En uh, daar vroeg hij zich op een gegeven moment het een en ander af. Ik weet niet helemaal of het zo is. Maar dan moet je maar even bij Ethan. of zijn uh, Facebook-profiel kijken. En dan kom je er wel achter, denk ik. Um, we gaan praten met uh, Jent. Charlotte. Uh, dat is niet. Ja, hallo. Goedenavond. Ja. Uh, de laatste keer, dat was ergens... Uh, nou, ik denk ergens rond de zomer geweest. Uh, toen kwam je met, ja. uh, met je eerste single. Klopt. Dat was je eerste single, toch? Ja, dat klopt. Ja. Flowers. Ja, ja, Flowers. Inderdaad. Ja, nou, nou weet ik het weer. Uh, want uh, ja, de, je was er toen uh, behoorlijk mee, mee bezig, uh, kan ik me herinneren. Uh, maar inmiddels uh, is uh, het tweede werkje ook al klaar. Ja, zeker. Ja, want uh, even over, uh, over dit, uh, tweede, uh, deze tweede single uh, mm -hmm. Ja, want uh, je bent op pad geweest uh, in Scandinavië, geloof ik. Klopt. Ik heb een uh, half jaar ongeveer in Noorwegen gestudeerd. Mm -hmm. En uh, ja, daar heb ik dit nummer geschreven met een uh, Noorse producer. Ja, wat, wat is er uh, anders aan uh, Nederland uh, ten opzichte van Noorwegen... of Noorwegen ten opzichte van uh, Nederland? Zitten daar verschillen uh... in? Wat ik vooral merkte in de muziek dan, uh -huh. is dat uh, muziek wel een stuk vrijer is eigenlijk dan in Nederland. Uh -huh. Ik denk dat we in Nederland denken we toch van snel aan. Ah, we moeten muziek verkopen, dus we hebben deze blauwe druk en die gaan we gebruiken. Uh, en in Scandinavië werd het dus juist heel erg gepusht van, ja, maak maar een nummer van 8, 9 minuten en... Uh, ...maak er maar een verhaal in eigenlijk. En ik vond dat wel een hele leuke aanpak eigenlijk. Dat je gewoon op een hele andere manier naar muziek gaat kijken. Ja. Uh, uh, want je, want je, bent, je bent nog bezig hè, met, uh, met de opleiding, toch? Of was je er nou uh, net uh, klaar net mee? Ik ben net afgestudeerd. Ja, oh, je bent net afgestudeerd. Uh, ja, in, in Haarlem, was het ja. toch? Klopt, ja. Ja, um, ja want uh, dit is natuurlijk een aanvulling, hoor, denk ik, uh, wel op, uh, de, op de studie die je uh, gedaan hebt, denk ik. Ja, zeker. Ja, dit, uh, dat half jaar in Noorwegen, dat heb ik tijdens de studie gedaan. Dus ja. uh, ben jij dan ook een uh, nieuwsgierig iemand van, goh, hoe zou het daar aan toe gaan? Ja, onwijs. Ja. Ik zit nu alweer van, ja dan blijft dan kriebelen. Ja. Want toen ik daar zat, dacht ik, nou, ik ik heb hier nu alweer lang genoeg in het buitenland gezeten, maar nu kriebelt het alweer. Ja, dus, uh, ja vooral omdat het nu ook niet echt kan ofzo, dan denk ik ja, woon ik maar in een warm land ofzo. <laughs> Ja, want ja. Uh, nou, je bent niet de enige hoor, uh, want uh, ik, ik weet dat de dames Bruinhoff ook uh, zich uh, behoorlijk laten inspireren door die, uh, door die Scandinaviërs. Uh, ik weet niet of je dat, uh, dat uh, zegt, dat uh, Leuna, met hun materiaal, want daar zit ook een beetje dat, dat, dat ja, dat, dat, het is haast uh, eigenlijk dat ja, een beetje dat mysterieuze, dat mystieke, dat zit ja, ook dat bij jou in juiste. je muziek. Toch dat het vroeg donker is, dat hoor je dan toch terug. Ja, ja. Uh, ben jij iemand uh, die toch van dit soort uh, dingen houdt? Uh. Ja, ik vind het vooral lekker om te schrijven. Ja. ja, allemaal een beetje trieste muziek schrijven, dat vind ik heerlijk. En dat gaat me ook goed af. Ja. Maar eigenlijk luister ik zelf naar best wel blije muziek. En uh, probeer ik dat ook wel steeds meer te schrijven. <laughs> Ja, daar word je zelf ook wel weer blij <laughs> Ja, want uh, ja, ik, ik, ik, je zou bijna haar zeggen: ga je gedeprimeerd door het leven? Maar zo is het uh, dan. Helemaal niet, nee. Maar hoe zit dat? Uh, heeft dat dan toch een bepaalde aantrekkingskracht uh, bij jou, dan in, in dat opzicht? Um, ik weet het niet zo goed waar dat vandaan komt. Ik heb dat gewoon altijd een beetje gehad. Als ik over verdrietige dingen vraag, dan gaat dat makkelijker. En dan kan ik lekker dramatisch doen. Hmm. Misschien wat ik dat juist niet ben in het dagelijks leven, dat, ik, dat het me daarom aantrekt dat ik er gewoon even kwijt kan in een liedje, terwijl ik dat voor de rest van mijn leven dan niet hoef te doen. Ja. ja. Uh, deze heb je gemaakt met Alsmark, Hendrik Alsmark, zo heet hij voluit, deze man. Mm Hoe -hmm. ben je aan hem gekomen? Ja. Nou, hij zat bij mij in de klas eigenlijk in Noorwegen en oh, wij hadden, oh. de, dit was een schoolopdracht eigenlijk. Mm -hmm. We kregen de opdracht om een soundtrack te schrijven voor uh, een Scandinavische serie. Wij kregen dan als voorbeeld de serie Broen. ja En dat is The Bridge. Uh, en daarvoor moesten wij een soundtrack gaan schrijven. En toen is dit er eigenlijk uitgekomen. Ja, dan hoop ik maar één ding. Uh, want uh, ja, als ik aan Scandinavië denk... dan denk ik ook aan die, uh, aan die schrijver uh, die echt uh, ja, een beetje van die spannende verhalen... Uh, donkere spannende verhalen schrijft. Uh, Jonas Beu. Ik weet niet of je daar wel eens mm -hmm. van gehoord hebt. Ja maar, uh, de, ja, ja, maar er, zijn, er, zijn, er is één, geloof ik één film uh, van een van zijn boeken gemaakt. Dat is uh, De Sneeuwman. Die hebben ze gemaakt. Dus ja, ik, ik, ik zou denken van uh, als, uh, als er nou iets weer van een Nesbeu wordt verfilmd. Ik zou zeggen steek je vinger op. Ja, heel graag. Het is wel echt mijn droom om het onder een Netflix serie of onder een film te krijgen hoor. Ja, dat geloof ik graag. Maar uh, ja, het is nu nog even niet te verwezenlijken. Dat is, dat, is, dat is wel jammer. Maar aan de andere kant denk ik van ja, je, je, je hebt wel natuurlijk weer de, de nodige bagage mee. Uh, ga, je, ga je ook op deze weg door? Of denk je van nou, ik ben ook, wat je net al zegt, ik sta open voor de wat vrolijke kant. En misschien kan je dat mengen met die donkere laag die ook een beetje ja, in die muziek precies. aanwezig is. Ja, ik ben eigenlijk het heel erg aan het combineren en het is net wat er uitkomt die dag, uh, wat voor liedje het wordt. Dus het is ook ja, een leuke mengeling van van alles. Ja, uh, untouched. Uh, wat gaat het over? Ja, het gaat eigenlijk over het vinden van je plek in de wereld. En ik heb dan de tekst geschreven vanuit het perspectief van het water. Ja. Uh, omdat het water eigenlijk maar gewoon stroomt en dat heeft niet echt een plek waarbij bij hoort. Want heel veel landen claimen dan wel een stuk oceaan van ja, dat is voor ons... Maar dat water, dat gaat gewoon weg. Dat, daar heb je helemaal geen controle over. Dus dat lijkt me een mooie metafoor voor het vinden van je plek in de wereld eigenlijk. Ja, het is, het is net een getijde. Het is eb en het is ja. weer vloed. En het is weer eb ja. en het is weer vloed. Het gaat en het komt en het gaat eigenlijk. Zoiets. Exact, ja. Uh, en, en dat is eigenlijk ook uh, misschien de beeld uh, bij het uh, nummer Untouched. Ja, precies. Zal, zullen we ja. maar uh, even laten horen dan, uh, denk ik. Ja, toch gek? Hier komt ie, hier is Jensen Charlotte met Untouched samen met Hendrik Alsmark. This is where I We gaan heen dan vanavond. Ik ga nog wel wat pak halen, zo. Van naar de clouds natuurlijk. Yes, Durbulentie, excellent aan het accelereren Can't hold me down, you can't stop me now Push oh it, mijn leven die heeft geen compressor Ben niet depressed, maar een fucking diamant Dit bij mijn linkerbal, naast mijn flappen in porto Wit zit tussen mijn tand, vreemde vragen bij Orto. Don't test, don't shit snip tip naar binnen soms Sip, ha-sike, this is lit, geen Travis Scott alles, bitches die softballen Hockey capies die ook zonder rokje nog opvallen Ha, ah, ik verlof vallen, nee, ik ga voor SOS vallen Kado als Jeff Ross, tijdens in Valhalla Zip. Tegen ze voor halla, all, move it. Tegen ze voor halla, all, shoot Tegen ze van halla, all, tegen ze voor halla, all, tegen ze voor halla. All, Face mezelf niet, kan mijn gezicht niet voelen. De weekenden zijn voor witlof, maar ik ben niet op mijn groente. Let niet op mijn groente, roepeloos, hele week prachtjoete. Ja, we Chavi loopt te tippen met de bros. Javi loopt nice die soort size en oog. Quake oes, twee flessen daar. Ik ben scherp, ik ben lam, maar het werk. Nieuwe shoe die is merk. Zit alleen maar een sterk werk. Maar er is er af, geef het uit in de stad met de kater op job. Zoals in Oslo me topper, ik betaal af. Schuine, flutterige, confidente responses. Ah, witte das die maakt mij zo dronzend. Ik weer in de diepe hyperbronzend. Mijn hart gaat zich snel een bronzen. En ik twijfel niet aan de fronts. En ik twijfel niet aan de. Wait, nigga, mijn groen nog great, digger, Voel me nog steeds sicker. Groovy, ik leef, glitter. Hoe via ik litter. Ik ben een space thriller. Ben in een space thriller. Ben in een space thriller. Buis mijn face immer. schrijft die wat steeds grimmer. Hammer dan ik, dimmer. Licht af het steeds dimmer. Charlie's your sheen winner. Charlie your sheen winner. Licht af het steeds dimmer. Charlie's sheen winner. Ik weet mezelf niet, kan mijn gezicht niet voelen. De weekenden zijn voor witlof, maar ik ben niet om mijn groente. Let niet om mijn groente. Roep een hele week, Bramjoonte. Javi loopt te chippen met de bros. Chabi loopt die sosaas en oogs. Kweekoos, twee flessen daag. Host is dan klaar. Host is dan klaar. We werken samen met uh, 3 voor 12 Noord-Holland Voetgolf. Tenminste 3 voor 12 Noord-Holland. En het uh, programma wat uh, één keer in de vier weken wordt uitgezonden heet 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgol. Nu zeg ik het goed. En er, zit, uh, dan ook, uh, er is ook iemand uh, bij uh, geweest, uh, maar die doet op de achtergrond uh, vrolijk mee. En zij heet Kirine Gijs en uh, die uh, heeft een ontzettende uh, goede uh, neus voor allerlei nieuwe dingen. En dit komt bij haar weer uh, vandaan, opgemerkt uh, bij haar. Hessel uh, Dumark en Nili en Horeca Tijger heet uh, dit nummer. We hebben er nog één en dan uh, gaan we dit uh, uur afsluiten. Uh, en dat is uh, hier ook uit de buurt. Emmy en haar laatste single On Home. Die hoort tot aan het nieuws van 9 uur. En daarna mogen we niet meer naar buiten. Ja, wij wel, want we hebben nog een verklaring. En de rest niet meer. Dus uh, ja, zoiets uh, krijg je dan. Ik heb nog wel een leuke anekdote over dat uh, van, uh, van die klopt. Maar goed, zo weer is het nog niet. Three, four... We'll be right